11 uur. Dit is Radio 1 met Felix Meurders. Is de ontdooiing van permafrost in het Poolgebied nog steeds een tikkende tijdbom? Dat zo in de gids.fm na het NOS-journaal, onder andere, van Dorald Megens. De oppositie in de Tweede Kamer is teleurgesteld, maar niet verbaasd over het bericht dat Nederland niet langer in de top 5 van meest concurrerende economieën staat. Nederland is gezakt van de vijfde naar de achtste plaats op de lijst van het World Economic Forum. CDA-leider Buma en D66-leider Pechtold vrezen dat het kabinetsbeleid het probleem alleen maar groter maakt. Pechtold vindt bijvoorbeeld dat de arbeidsmarkt veel sneller moet worden aangepakt. ...op de arbeidsmarkt, die banen creëren en zorgen voor economische groei... ...nu ook weer in het sociaal akkoord uitgesteld tot 2016, met effecten pas in 2018. Ook voorzitter Wientjes van werkgeversorganisatie VNO-NCW zegt dat Nederland juist moet investeren. Dat Duitsland ons is voorbijgestreefd vindt hij begrijpelijk. Zij investeerden zelfs op het dieptepunt van de crisis in innovatie. En daardoor doen ze het nu beter, zegt Wientjes.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 Hij waarschuwt president Obama niet nu al militair in te grijpen. Eerst moet volgens Poetin een resolutie door de VN-veiligheidsraad worden aangenomen. De Wereldhavendagen in Rotterdam moeten het komend weekend... zonder een Russisch marineschip en de Russische marinekapel stellen. Het hadden twee hoogtepunten van het evenement moeten worden... maar de Russen hebben om onduidelijke redenen afgezegd. De 36e editie van de Havendagen staat in het teken... van de eeuwenlange vriendschapsband tussen Rusland en Nederland...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 Koning Willem-Alexander en koningin Maxima gaan door met hun kennismakingsbezoeken. Op 18 september gaan ze naar Spanje. Ze ontmoeten koning Juan Carlos en koningin Sofia, kroonprins Felipe en zijn vrouw Letitia. Eerder bezochten de nieuwe koning en koningin al Duitsland, Groot-Brittannië, Denemarken en Luxemburg. Volgende maand volgen Noorwegen en Zweden. Het Koningspaar zou ook nog naar België gaan, maar dat is van de baan vanwege de troonswisseling daar protocol schrijft namelijk voor dat de kortst zittende vorst op bezoek komt bij de monarch die het langst op de troon zit. Dus koning Philip moet eerst naar Nederland komen. Het weer nog, veel plaatsen zon, in het noorden wat wolkenvelden, het blijft droog, het wordt 23 tot 27 graden en morgen en vrijdag nog wat warmer. Kees Kwaks van de ANWB met zijn specialiteit files. Op de A12 vanaf Arnhem naar Duitsland bij de Alfred Beek staat 4 kilometer. Zo'n ongeluk gebeurt bij knooppunt Oud-Dijk. En op de A27 Gorkum richting Breda voor de brug Gorkum 2 kilometer. Een WK zonder Westisch Snijder, is dat mogelijk of is dat onmogelijk? Zo meteen het antwoord.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 VARA, Radio 1, de gids.fm, met Felix Meurders. Goedemorgen. Door de opwarming van de aarde ontdooit de bodem van de poolgebieden. En door die ontdooiing van dat permafrost die bodem dus, komen gassen vrij die weer bijdragen aan de opwarming van de aarde. Hoe erg is dat nou? Ik vraag het zo aan onderzoeker Jorien Vonk. De harde hand van Samsom en de worsteling van de PvdA-fractie met de JSF... in het politieke forum Midweek Den Haag. En dan de tentoonstelling Intuïtieve plantbenadering voor Beginners. Volgens de Bedenken brengt die expositie mensen weer in contact... met de heilzame werking van echte planten. En wilt u mij heilzaam wortels zien schieten? Surf naar gids.fm. Oranje speelt vrijdag tegen Estland... en er staat een opvallende rentree op het programma. Wesley Sneijder trekt waarschijnlijk weer een oranje shirt aan. Maar goed ook, want... Oranje kan niet zonder Wesley Sneijder. Waar of niet waar? Waar? Ademos, de Mos, en trainer. Waarom heeft Oranje Sneijder nodig, meneer de Mos? Goedemorgen. Nou, op de eerste plaats omdat uh, Snijder uh, heeft begrepen wat, uh, wat Van Gaal hem duidelijk heeft gemaakt. En uh, Snijder is een type die wel een schop onder zijn kont kan gebruiken. Na alle successen die hij gehad heeft, was hij toch wat in slaap gesukkeld. En uh, nu heeft hij uh, begrepen wat Van Gaal wil. En op de tweede plaats? dat hij fantastisch uh, tussen de linies kan spelen... en dat er dus nu uh, spelers zijn die dat ook kunnen, maar niet beschikbaar zijn. Dus Van der Vaart is nu weggevallen, Wijnaldem is weggevallen... en Maier is niet in grootse uh, vorm, dacht ik. En moeten we blij zijn dan met de blessures van Wijnaldem eerst... en later Van de Vaart? Ja, ik denk het wel, want uh, er is uh, nog heel weinig wedstrijden... Uh, voordat we naar Brazilië gaan. En het is een mooie gelegenheid uh, om Van Gaal... en. Uh, Snijder weer tegenover elkaar te confronteren en de boel uh, recht te trekken. Is het eigenlijk geen gezichtsverlies voor Van Gaal dat hij alsnog een beroep op hem doet? Na nou, alles wat hij in het begin van de week gezegd heeft? Nee, vind ik, dat vind ik niet. Van Gaal weet precies wat hij wil. En, uh, in tegenstelling tot veel mensen die kiezen altijd aan de partij voor de ander dokter, dat is dan in dit geval Snijder. Maar ik vind dat Van Gaal dat uh, heel goed heeft ingeschat en dat op de goede manier doet. Het moderne voetbal is een sport met grote sterke jongens en lopers op het middenveld. Zeggen sommige analisten, is Nijder niet gewoon te klein om mee te mogen doen? Nou, dat is, dat is belachelijk natuurlijk. Het is juist andersom. Er was een tijd dat er alleen maar van grote atleten werd gesproken. Zijn maar Isco en Modric, dat zijn de kleinste ter wereld. Eh, Gabi en eh, Iniesta. Dat zijn de beste spelers op dit moment eh, op de veld in de wereld. Dus dat is onzin. Je hebt gelijk, meneer De Mos. En Estland uit, hè? Altijd gevaarlijk natuurlijk. Dat denk ik niet, maar wel uh, om te kijken hoe de vorm van de spelers is. Uh, hoe het allemaal gaat functioneren. Waar nog, waar nog zwakke plekken zijn en waar eventueel nog verbetering vatbaar is voor bepaalde posities. Maar normaal gesproken is het winnen voor Oranje? Ja, allebei de wedstrijden moeten gewonnen worden. En die zullen ook gewonnen worden. Terwijl Estland is wel. Uh, een ploeg En daar in Kool zullen ze wel tegenkrijgen Want die had op de counter heel sterk. Andorra was vroeger 12-0. Dat is de laatste jaren 0-2. Of heel moeilijk zelfs voor, uh, voor Rusland Hidding, dacht ik. Uh, er zijn, uh, wat dat betreft, zijn er geen hoge scores meer tegen de kleine, zogenaamde kleine landen. Maar kansloos in Brazilië? Dat weet ik niet. Nee? Waarom? Nou. Moeilijke dat tegenstanders. Jonge elftal. Weinig ervaring. Alleen Wesley snijden? Robben van Persie? Ja, maar ik denk toch dat... Uh, Robben? Als, als je wat geluk hebt met loting... Uh, en je kunt een, uh, een wedstrijd uh, spelen zoals het, het ooit gedaan hebben... in Zuid-Afrika tegen Brazilië... met de onderschatting van het tegenpartij. Je hebt een goede dag en je hebt wat geluk met, uh, met penalties. Dan, uh, dan kun je toch ver komen. U bent hoopvol gestemd in ieder geval. Jazeker. Hartelijk dank. Graag gedaan. Ja, ja. De gids.fm Hoog bezoek vandaag voor de Hortus Botanicus in Leiden. De oudste hortus van Nederland is grondig gerenoveerd. En dat is reden voor koningin Maxima om hem hoogstpersoonlijk te komen openen. In die vernieuwde hortus kun je een oerwoudgevoel krijgen. Verslaggever Robert Jan Boy kreeg alvast een voorproefje van de chef Kas of van de kaschef. In ieder geval zoiets. Ja. Pak. Ze heeft nog eentje. Ja, nog eentje. Ik doe er meestal twee. Ja. Of wat meer. Want ja, mensen die zijn soms een beetje camera schuw. En dan uh, zijn de eerste zenuwen er wel af. Petra loopt hier bepakt en bezakt met uh, dikke ja. camera en telelensen hier door de, door de tuin van de Hortus. Ja. Zojuist is Rogier van de Vught uh, gefotografeerd, de kastchef. Ja. En dan begrijp ik, Petra, ja, dat, dat jij goed. straks een bijzondere taak hebt. Ik mag straks onze koningin fotograferen. Maxima <laughs> fotograferen? Je oh. bent de enige die dat gaat doen, mag, geloof um, ik? Ja, ik ben de enige die in de kast maxima mag fotograferen. Wat een toestand wordt dat. Ja, dat wordt heel spannend. Dus het moeten goede plaatjes worden. Maak nog een oefenplaatje. Ja, doe ik. Dank u wel. En dan komt het helemaal goed. Ik ga naar binnen toe. Oké, okay, veel succes. Poeh! <laughs> ja, ja, ja. Dat worden de leukste foto's. Hè? Die is van leer gewerkt zo te horen. Ja, ja. ja. Voor uh, de persfotografen zijn er ook uh, verschillende vakken. Als, als iedereen overal kan lopen, ja. dan wordt het echt chaos. en helemaal met de koningin natuurlijk. Dan, ja, dat, dat mag niet eens. Dus vandaar dat we één ja. huisfotograaf hebben die gewoon het rondje in de kassen meeloopt. Het wordt er al wat warmer als je binnenkomt. Ja, het is een tropisch bos. En het is de bedoeling dat als je hier zometeen binnenkomt, dat dat ja. echt. Nu zijn de bomen nog jong. Ja. Maar dat als je hier over een jaar of wat binnenkomt, dat het echt. Dat je door de bomen het bos niet meer ziet. En dat nou, je een het is, tropisch oerwoud. Uh, dat, dat is nu al een beetje zo, want overal staan die palmen en alle andere ja, hoge gewassen. Ja. Ik zie daar een hele hoge kas. Ik zie daar een loopbrug waar je op kunt. Ja, dat klopt. Zullen we dat eventjes doen? Dat gaan we gelijk doen. Want dan zitten we meteen midden in de renovatie, hè? Ja. ja. ja. Het lijkt trouwens uh, tropisch hardhout te trap, maar het is geperst bamboe. Oh, ik, ik dacht al van... Uh, ja, dat kunnen we dus... het natuurlijk niet maken om in nee. de kast waarin we uitleggen hoe kwetsbaar het <laughs> regenwoud is, dat we dan uh... tropisch hardhout gaan gebruiken. Oh ja, en, en hier helemaal... kun je dus helemaal omhoog en dan ga je helemaal die kast in. Je krijgt een mooi uitzicht. En dan kun je hier als bezoeker zo kijken. Het bos uitkijken. En dat is in een tropisch bos, vindt heel veel leven in de hoogte plaats. Ja. Nu zijn de boompjes toch klein, dus kijk je echt over de bomen heen. Maar uiteindelijk moet je dan tussen de boomkruinen lopen... waar dan de ja. orchideeën en de varens groeien. Ja. En waar de bomen bloeien. En dat is heel mooi. omdat je dan over de grond de bosbodem kan zien... Ja. en in de hoogte het leven bovenin. Want voor de renovatie was het allemaal laag. Het was allemaal laag. Ja, dat kon, ja. Dat kon allemaal niet. De kas was... Uh, uh, ja, eigenlijk zo slecht gestuurd dat bovenin de kast werd het echt snikheet. Dus dan, dan kon een loopbrug niet. En nu is het allemaal computergestuurd en beter geregeld. Beter voor het milieu en mm. ja, ook voor de mensen. En wat meer beleving zeker? Ja, zeker. Vooral de kinderen wat, vinden dit heel leuk. Zo dat moet tegenwoordig, hè, beleving. Ja, ja, nou, Maar dat is ook belangrijk. Dat ja. is, je moet echt een, een gevoel hebben dat je toch een beetje in een oerwoud bent. Ja. En ja, dat, dat, dat kan je hier wel een beetje krijgen, ja. Is, is dit nou alles, dit, of is het nog meer te zien? Nee, dit, dit is het hoge deel. En hier komen zo meteen de mensen binnen. En die komen eigenlijk een wilde oerwoud binnen. Wat een ja. beetje ongeorganiseerd en, en echt, echt een natuurlijk bos. Dan gaan ze daar, dan gaan ze de bocht om. Gaan ze de ja. andere kassen in. En daar lopen ze eigenlijk de wetenschap in. Want we zijn natuurlijk wel een deel van de universiteit. Ja. En wij leggen ook de wetenschap achter de plant ook uit. Gaan we even de wetenschap in? Ja. Hier zie je bijvoorbeeld de, de mierenplanten. Dat zijn planten met hele dikke knollen waar mieren in wonen. Die werken daarmee samen. Oh, ja. Vleesetende bekerplanten. Vleesetende planten, dat prikkelt in de Ja, dat, dat vinden mensen altijd leuk. Dit zijn planten die maken bekers. Waar, waar, waar? Daar, daarachter. Oh, daarachter. Ja, ik zie die bekertjes. Ja. En dit is dus het gedeelte wat, uh, wat... Oh, hier, hele grote bekers. Ja, ik durf ja. mijn vingeren er niet in te steken. Hij eet geen vingers. Hij eet, oh. echt, uh, he, hij eet alleen maar kleine beestjes. <lacht> ja. En dit is een soort die is uh, ernstig met uitsterven bedreigd. Mm -hmm. En die uh, kweken we hier door om de soort te redden eigenlijk. Net als wat ze ook met de neushoorn en met de panda doen. Dat doen mm -hmm. wij hier met zeldzame planten. Wat is dat uh, vooral de nut en noodzaak van Hortus botanicus? Dat is een van de nut en noodzaken. Dus ik zei, de wetenschap is heel belangrijk, want we vinden nog steeds uh, alle dag nieuwe medicijnen in planten. Ja. Uh, het behoud van zeldzame soorten en natuurlijk de kans om mensen een, een mogelijkheid te geven om kennis te maken met al deze planten. Want heel veel mensen die komen nooit in een tropisch oerwoud en die kunnen ja. hier natuurlijk heel makkelijk even kennis daarmee maken. Dus dat is ook de educatie. Is er nog veel behoefte aan? Uh, nou, dat is hier wel te merken wel degelijk. Want we hebben jaarlijks echt een stijgende bezoekersaantal. Mm -hmm. En de mensen vinden het heel leuk. Het is wel een kwestie van, je moet echt de goede planten eruit zoeken. Vooral zoals vleesetende planten, orchideeën yeah. en zo. Dat vinden mensen echt heel, heel leuk en spannend. En yeah. we hebben hier een boom die schiet zijn zaadjes met 70 meter per seconde in de rondte. Nou, dat, dat spreekt natuurlijk ontzettend tot de verbeelding. Yeah. En ja, zo maak je de mensen toch een beetje warm voor planten. Het moet een beetje spectaculair zijn. Ja, dus net als op de, de natuurprogramma's. De krokodillen ja. en de haaien die hebben natuurlijk de meeste aandacht. Zeg maar, is die spuur in de boom nog actief? Of, uh... Uh, op het, nou, die boom mag dus nooit vruchten maken. Want als oh. dan de mensen de loopbrug opgaan... dan moeten we ze kogelvrije vesten gaan uitdelen. En dat, uh, daar komen we op een minder leuke manier in het nieuws, ben ik bang. Ik heb begrepen dat je met een boeket bezig bent voor Maxima... met vlees etende planten erin. Ja. Dat uh, is hier wel eens vaker geweest. Ja, dat het wel reeks... door de beveiliging, zo'n uh, zo zo aanslagachtig boeketje? Ja, we houden ze een beetje minder gevaarlijk. Deze de hoogstens kleine vingertjes. Dus uh, ja. nee, ik denk dat dat wel door de beveiliging gaat komen. Veel plezier. Dank u wel. Een boeket vlees etende planten van Maxima. Karchef Rogier van der Vught heeft er alle vertrouwen in. Talk Talk, dit is eigenlijk de eerste grote hit van ze. En langzaam sterft het weg. It's my life. Talk, talk. Met die lijzige stem van Mark Hollis. Bijna treurig, zingt hij. Ze hebben tien jaar bestaan. De Dario, Permafrost, de bevroren bodem in poolgebieden, ontdooit veel sneller dan vroeger. En dat komt door de opwarming van de aarde. Permafrost bevat veel organisch materiaal dat eenmaal ontdooid in de atmosfeer terecht kan komen... en op die manier weer kan bijdragen aan het broeikaseffect. De schattingen over welke invloed dit proces heeft... op een verdere opwarming van de aarde lopen enorm uiteen. Permafrostdeskundige Jorien Vonk van de Universiteit Utrecht... vindt dat de onderzoeken en toekomstscenario's hierover... te simplistisch en te eendimensionaal zijn. Jorien Vonk is hier. Goedemorgen, mevrouw Vonk. Goedemorgen. Het ontdooien van die permafrost wordt vooral gezien... als een soort tikkende tijdbom die de opwarming van de aarde alleen maar kan versnellen. Klopt dat beeld? Ja, het woord tijdbom is natuurlijk een beetje gechargeerd. Maar het is wel uh, ja, heel belangrijk uit klimaat oogpunt... omdat er zoveel potentieel broeikasgas gegenereerd kan worden. Zeg maar. De hoeveelheid organisch materiaal in dat permafrost is uh, ongeveer twee keer zoveel als dat er nu in de atmosfeer zit. Hoe is dat erin gekomen? Vroeger ooit? Ja duizenden, ja, ja, duizenden jaren lang in wezen. Planten en dieren groeien en dat, dat sterft en dat verdwijnt uh, in de diepvriezer... Zeg maar. net zoals wij doen met ons eten. De, het is daar gewoon niet warm genoeg om veel materiaal af te breken. Maar wat was er nou eerder? De kip of het ei, was er nou eerder het in de permafrost... of eerder de opwarming van de aarde waardoor het permafrost weer ontdooid? Nou, in wezen is het dus een, werkt het dus beide kanten op... Maar ik eh, denk dat je het best zou kunnen zeggen... dat het nu is de opwarming van de aarde eh, door... dat komt met name door ons, zeg maar, de uitstoot van, van fossiele brandstoffen. En als dat eh, de temperatuur verhoogt, ontdooit dat de permafrost... en dan heb je meer broeikasgassen. Dus het is eigenlijk een vliegwiel-effect of een sneeuwbal-effect... Ja. wat elkaar versterkt. En waarom vind je de onderzoeken en scenario's... naar nou het belanden van deze natuurlijke broeikasgassen in de atmosfeer... waarom vind je die te simplistisch en te eenzijdig? Ja, dat is met name bedoeld, uh, zeg maar, dat het te simplistisch en eenzijdig over de klimaatmodellen die nu gebruikt worden. Om te voorspellen hoeveel uh, broeikasgas je uit die permafrost kan uh, vrij laten komen. En model is natuurlijk um, ja, altijd simplistisch, want het is niet de werkelijkheid. Nee. En, maar er zijn daar dingen uh, ja, die eigenlijk ook. Die nu niet uh, geïntegreerd worden in dat model, waar ik dus met name onderzoek naar doe. Er wordt geen rekening mee gehouden in dat ja, model. Precies. Ja, precies. Ze proberen het natuurlijk. Het is al veel beter dan vroeger. En er zijn wereldwijd een heleboel mensen die kijken naar permafrost. En wat kan ermee gebeuren en hoe groot gaat de, de uitstoot zijn. Maar um, ja, het moet gewoon nog uh, geavanceerder. waar wordt bijvoorbeeld geen rekening mee gehouden? Nou, er zijn een aantal factoren. Um, bijvoorbeeld uh, het feit dat je een heleboel uh, erosie hebt langs de kustlijn in Siberië. Ik heb daar op een boot gezeten en je ziet het gewoon. Het valt uh, de oceaan in en uh, dat, dat gaat met grote snelheden. Nu meer omdat het ijs op de pol, uh, de Noordelijke IJszee, uh, er niet meer is of minder. En er kunnen dus veel meer golf uh, wat, wat, wat, wat zie je dan? Nou, Het zijn gewoon bevroren kusten. Het is eigenlijk uh, bevroren modder met grote ijswiggen erin. En die, die, die toren het 30, 40 meter boven het wateroppervlak uit. En als dat ontdooit door hogere temperaturen, dan, ja, dan valt het gewoon... Uh, zeg maar in de zee. Het zijn een beetje zoals die kliffen bij Dover, zeg maar, of in Bretagne. Zo ziet het eruit. En er op het moment dat dat ondode permafrost dan in de zee valt, komt er dan broeikasgas vrij? Ja. Methaan? Onder andere ook koolstofdioxide, CO2. ja precies. En uh, je hebt, het is eigenlijk een balans van beide. Kijk, een deel belandt gewoon op de zeebodem. En dat blijft daar waarschijnlijk, wordt gewoon opgeslagen de komende honderden, duizenden jaren. Dat komt er niet vandaan. Nou ja, over geologische tijdschalen waarschijnlijk over miljoenen jaren... als het uiteindelijk weer ergens het via ligt een dan vocaan, wel om, Ja, Maar een ander deel komt ook echt uh, in, de, in het water terecht. En daar leeft natuurlijk ook van alles, met name bacteriën. Dus die kunnen dat materiaal op gaan eten en uh, zeg maar omzetten in broeikasgassen. En het feit dat die uh, CO2 en het methaan terechtkomt in het water... Of... Zelfs op de bodem van de oceaan. Wordt daar rekening mee gehouden in dat soort modellen? Nou, dus eigenlijk nauwelijks. Uh, met name, ja... Ze weten dat het bestaat, maar het wordt nog niet goed meegenomen. Dus de, met name het hele de watercyclus, zeg maar, in het landschap... dat wordt eigenlijk niet goed uh, meegenomen, die modellen. Dus alles wat ook in rivieren belandt... en meertjes en stroompjes en grote moerasgebieden... Dat, dat, ja, dat wordt niet echt meegenomen. Daar is het een beetje... daar is ons artikel als nuancering op bedoeld. Zo van, uh, we weten de laatste tien jaren steeds meer... over wat er gebeurt in, in binnenwateren. Er is een heleboel water op aarde. En uh, daar ja, wordt dus een heleboel in afgebroken. Dus dat kan betekenen dat er veel minder broeikasgas... in de atmosfeer belandt? Nou, of, of uiteindelijk juist veel meer. Uh, want je moet ook meten wat er zeg maar, uit het wateroppervlak komt... qua broeikasgas. En niet alleen wat er op de toendra rechtstreeks uit de grond komt... En of het meer of minder is, dat weet u niet. Dat heeft u uh, niet onderzocht. Nee, nou ja, daar zijn we wel mee bezig natuurlijk. Uh, en ja, ja, niet alleen wij, veel andere mensen. Uh, maar de precieze nummers, ja, daar proberen we aan te werken. Dit is meer, ja, we willen eigenlijk de, de gemeenschap, de permafrostgemeenschap erop wijzen. Want dit moet meer meegenomen worden. Uh, want het kan beide kanten op. Het kan en waarom het wordt dit sterken. transport dan via water niet veel langer onderzocht dan? Nou, het wordt dus al wel veel langer onderzocht. Je hebt een, hele, ja, een heleboel mensen die rivieronderzoek doen en kustzeeonderzoek doen en meertjes. Maar dat is nog niet helemaal gekoppeld aan de mensen die permafrostonderzoek doen. Dus dat moet eigenlijk gewoon, ja, die twee vliegen moeten moet in één klap, zeg maar, bij elkaar gevoegd worden. Om het maar even zo raar uit te drukken. Ja, ik vind het wel mooi uitgedrukt. Ja, maar goed, dat, uh, dat, dat is het idee eigenlijk. Sowieso. Wetenschappers verschillen enorm van mening over de exacte bijdrage van CO2 en methaan aan klimaatverandering. Hoe komt dat? Denkt u? Ja, nou, uh, nou, we verschillen niet zozeer van mening over het feit uh, om dat eerst duidelijk te hebben dat er klimaatverandering optreedt en dat wij dat ook veroorzaakt hebben, zeg maar als uh, mensen. Maar hoeveel uh, uh, zeg maar het klimaat precies zou kunnen opwarmen, daar daar wordt dus nog veel over gediscussieerd. En we weten ook wel het netto effect van CO2, koolstofdioxide en methaan, hoe sterk die gassen zijn, maar hoeveel er vrijkomt. Dat is dus nog, uh, ja, dat hangt er vanaf, ten eerste wordt het in het jaar 2100 gemiddeld 2,5 graden warmer of 7 graden warmer. Als je dat in een model stopt, dan krijg je er iets heel anders uit. En we weten dat nog niet precies. Want dan smelt het permafrost natuurlijk veel sneller. Ja, precies. En dan komt er veel meer broeikasgas vrij. Uh, waarom is het nou zo moeilijk om meer eenduidige conclusies te trekken uit al dat onderzoek dat wordt gedaan wereldwijd? Ja, dat komt dus onder andere door eh, dat we niet precies weten hoeveel het gaat opwarmen. Eh, maar maar ook, dat kan je toch ook berekenen? Ja, je kan het wel berekenen. Dat, dat wordt natuurlijk ook wel gedaan, maar eh, daar krijg je nooit een eenduidig antwoord op. Omdat het altijd, je stopt er zeg maar, dat wordt meestal met een model gedaan. Je stopt er een heleboel... Eh, zeg maar onbekende factoren in... die ongeveer wel redelijk zijn. is de maar... dat ze bekend zijn natuurlijk. Precies, ze tevoren. zijn bekend. Maar ja, ja, overal op de wereld is het natuurlijk ook uh, verschillend. Dus je kunt er... Uh, als je een heleboel dingen met wat een klein beetje onzekerheid instopt... dan wordt je uiteindelijk antwoord toch best wel onzeker. Ja, dus, dus ik uh, krijg ook geen antwoord op mijn volgende vraag. Dat er <laughs> vaak wordt beweerd dat de permafrost tijdbom over een jaar of 15 tot 20 zal afgaan. En of dat moment van ontsteken nu eerder ligt of later... Ja, dat moment van ontsteken dat klinkt natuurlijk prachtig dramatisch. Maar ik denk dat in dit geval met name... Uh, dat, ik weet niet precies waar dit vandaan komt... maar dat het dus uh, doelt op het, op het punt... dat de netto-bijdrage van permafrost uh, meer zal worden. Nu, uh, een heleboel uh, materiaal daar in die poolgebieden... dat verdwijnt gewoon nog steeds de vriezer in. Maar als het netto-effect net uitstoot op gaat leveren... Dat wordt denk ik bedoeld met die 15 tot 20 jaar. En dat wil nog niet zeggen dat die tijdbom in één keer vrijkomt. Dat kan, dat, dat, dat kan niet. Die bodems zijn tot duizenden meters uh, zeg maar bevroren. Dat kan niet in één keer ontdooien. Uw bevindingen, het feit dat het onderzoek te simplistisch en te eenvoudig... te eenduidig is, dat is eigenlijk een waarschuwing... voor al die wetenschappers die zich bezighouden met het onderzoek naar permafrost. Het is niet zo dat we ons extra ongerust moeten gaan maken. Nou... Het is meer een kanttekening. Wellicht komt er meer vrij dan we denken. We moeten ook hier en daar en daar op letten. Dus ik ben natuurlijk zelf ook uh, bij van die permaforstclubjes betrokken. En ik probeer hierop te wijzen. Net zoals andere mensen weer op andere punten wijzen. En uh, we moeten eigenlijk gewoon uh, dat allemaal combineren. Dus er is niet per se meer reden tot ongerustheid. Maar het is gewoon... Heel belangrijk dat we hier ook specifiek onderzoek naar doen. Maar u trekt aan de bel en u zegt de wetenschappers... hou daar rekening mee. Nou doen die wetenschappers dat onderzoek... terwijl beleidsmakers en politici afspraken moeten maken... over hoe die klimaatverandering geschopt, gestopt kan worden. Is het nou niet frustrerend voor een onderzoeker zoals u bent... om te zien hoe men internationaal... maar niet tot overeenstemming kan komen? Ja, in zekere zin natuurlijk wel. Maar um, bepaalde landen doen wel hun best... maar andere landen die... Ja, die maken het vooral moeilijk voor andere partijen. Dus ja. Je moet daar gewoon proberen. zo, ja, zo licht mee, mogelijk mee om te gaan. En als wetenschapper proberen. de feiten te presenteren. en het ook, zeg maar. zoals ik hier nu doe. naar andere mensen dat ook kenbaar te laten maken. Te maken. En, uh, en dan hopen dat het wordt opgepikt. U houdt zich bezig met dat onderzoek. voornamelijk waarschijnlijk op de universiteit. Ja. waar u werkzaam bent. Maar zo nu en dan gaat u ook naar zo'n permafrostgebied toe. Ja, regelmatig. Ja. En dan? Hoe gaat dat, skiën, sleeën in een bootje? Nou, over het algemeen is het in de zomer, want er ligt natuurlijk veel te veel ijs en sneeuw in de winter. Dus uh, dan is het vrij warm. Er zijn veel muggen en uh, we gaan met bootjes uh, naar verschillende plekken toe waar je de permaforst zeg maar, ziet ontdooien. En dan nemen we monsters en uh, die analyseren we of daar of hier, hier in het lab. Dus het uh, is dus, uh, wel een avontuur over het algemeen. Volgende zomer dus weer een nieuwe reis richting ja, Noorden. precies. Jorien Vonk van de Universiteit Utrecht over Permafrost. Hartelijk dank. Het is... Dit is Radio 1. Half twaalf, hier is door op Negens. De oppositie in de Tweede Kamer is teleurgesteld... maar niet verbaasd over het bericht dat Nederland... niet langer in de top vijf van meest concurrerende economieën staat. Nederland is gezakt van vijf naar acht... op de lijst van het World Economic Forum. CDA-leider Buma en D66-leider Pechtold... vrezen dat het kabinetsbeleid het probleem alleen maar groter maakt... Koning Willem-Alexander gaat definitief niet op kennismakingsbezoek naar België. Het protocol schrijft voor dat de kortstzittende vorst op bezoek komt bij de monarch die het langst op de troon zit. Het aantreden van Willem-Alexander betekende dat dus dat hij bij Albert langs moest. Na de troonswisseling in België moet Filip op bezoek in Den Haag. Maar wanneer dat gebeurt is nog niet bekend. De RVD maakte vandaag wel bekend dat Willem-Alexander en Maxima over twee weken naar Spanje gaan. Half oktober naar Zweden en begin november naar Noorwegen.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 En houdt de voedsel- en waterautoriteit toezicht op de naleving daarvan? Vleeskeurmeesters vertellen in de aflevering van Zembla morgenavond over de misstanden in de slachthuizen. Dat zijn de hoofdpunten. Fileus, Kees kort. Eetje op de A12 Arnhem richting de Duitse grens tussen Westervoort en Klaupert-Audijk. 6 kilometer. De vrachtwagen geborgen. De rechte rijstrook is dicht. Met Felix Murders. Zometeen is de kadaverdiscipline terug bij de PvdA. Hier is Emily Sandé. Day. Oftewel, eh, het is een modelman. Hij gaat nooit dronken op de tafel dansen. Hij gaat nooit uit de drie uur s'nachts. Hij zal nooit dobbelen of andere rare dingen doen. Maar ja, you will find him next to me. Thank you. Bye-bye. De Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Het is onrustig in de PvdA-fractie. Dat idee blijft hangen na het opstappen van de Kamerleden Bonus en Hilkens. Is het crisis in de partij van Diederik Samson? Ik praat erover met Peter K. Hij is politiek redacteur van de redactie van Pauw en Witteman. En Francisco van Jolen, eindredacteur van de Opinie en Debat joop.nl. Heer, goedemorgen. Goedemorgen. Het rommelt in de PvdA, Peter. vergaderingen worden opgenomen. Fractieleden stappen op. Ontopt Diederik Samson zich als een soort Poetin? Ja, zo lijkt het wel als je de media moet geloven. En, uh, ja, uh, maar ik denk dat Poetin een iets te ruige omschrijving is. Maar dat hij, dat hij ja, Diederik Samson heeft wel altijd dat uh, stigma gehad van het beste jongetje van de klas. En dat dat ook altijd heel erg uitgedragen. Dus uh, dat was in het verleden al een probleem in de PvdA-fractie: dat Diederik wist het altijd beter. En ik denk dat als de fractie had moeten stemmen over de nieuwe fractievoorzitter... dat er goede kans was geweest dat Dirk Samson dat niet geworden was. Dat, dat, dat droeg hij met zich mee, weet je wel. Ik bedoel, andere mensen konden wat zeggen. Maar eigenlijk vindt hij dat ze het niet zo goed begrijpen. En dat is wel een probleem als je dat steeds het gevoel hebt van... nou, komen die dames weer aan met een probleem met de strafvoorstelling illegaliteit? En dan, uh... Maar dat is wat anders dan kadaverdiscipline, wat je nu omschrijft natuurlijk. Ja, maar dat, ja, daarom. Dus bedoel, Ik zou het niet zo formuleren. Ik bedoel, dat zijn, is zo'n stevige kop van de telegraaf waardoor we allemaal alert zijn geworden en denken van... oh dat gaat er helemaal mis. En als, uh, uh, uh, maar dat is, dat is natuurlijk overdreven. Maar dat het, dat het een probleem is in zijn manier van leiding geven... dat hij altijd het, het gevoel geeft van... jongens, ik weet het beter, jullie snappen het niet goed. Dat is wel, wel een De punt. De tijden van Melkert zijn niet terug. Nee, dat geloof ik niet. Het opnemen van uh, fractievergaderingen. Is dat normaal? Shocking shocking dat dat gebeurt, dat je dat soort moderne ja, apparatuur inzet om uh, notulen te maken. nee ja. ik, ik, ik, ik vond het wel erg grappig. Ja. Ik vind het dus, wel DDR, Kremlin. Ja, nou vreselijk, denk je ook dat het geheime opnamen waren of dat iedereen wist nee, dat, dat, dat, dat ze meeliepen? Nee, dat denk ik niet, maar ik vind het wel raar, want je, normaal gesproken maak je notulen van zo'n vergadering ja. en die bespreek je, je, je de vergadering erop. Waar maak je notulen die die goed in. Die doe je in Steno. Ja. En, wat die steno... en dan schrijf je het uit. met de stenoog leg je iedereen... woordelijk vast wat iemand aan het zeggen is, toch of niet? Zodat iedereen dus het kan het lezen. je mag het wel zwart op wit doen, maar je mag het niet in, in geluid vastleggen. Ik ja, vind maar het... het wordt wel anders toch als je mensen confronteert met zo'n bandje... en het ze laat horen. En wat is het Luister, wat is het, ja. jullie ja. hebben daar dit gezegd En wat is dan het, het speel tussen van, ik pak je even een notulen uit, uh, uit 2014 bij... of uh, 2011 bij, kijk eens wat je toen gezegd hebt. Nou ja, maar je, hoeft, je kunt ernaar verwijzen. Maar je hoeft het er niet terug te laten horen en dan zeggen van... nou. Hoor dit, hoor, jullie deden dat toen zo. Het was nergens voor nodig. Ik, ik, ik sluit niet. Ik heb, en daar uh, begint het een beetje raar te worden. wel eens andere vergaderingen meegemaakt. die helemaal niet politiek waren. waarbij je ook. waar belangrijke beslissingen werden genomen. waar mensen. Jij ja, zit bij vergaderingen waar belangrijke beslissingen. Dat heb ik genoeg. wel eens in mijn leven meegemaakt. Het okay. was. het vast maar één vergadering hoor. Ja. Omdat oh, we natuur op tafel. Of het, het je terug Ja, Nou ja, dat werd het ook. Dat soort dingen gebruikt. Ja, dat vind maar ook jij bent de hoeder van onze privacy. Je hebt het er elke keer weer over. Als we het privacy te maken. Je hebt gewoon een vergadering Maar je met elkaar dingen bespreekt. En uh, uh, vijf weken later zegt iemand, nou dat heb ik nooit gezegd. En dan zeg ik, nou oké, okay, laten we maar even luisteren. Want volgens mij heb ik dat wel gezegd. En niet om uh, uh, te zeggen van, uh, en nu moet jij dat weer vinden. Maar wel even duidelijk te maken van, uh, ja ik vind dat op zich niet zo raar. Het gebeurt er bij andere dat partijen zijn u... ook Peter? Nee, er zijn, de andere partijen hebben geen band namens. Die, die notuleren gewoon denk ik. Um. Het zegt wel wat over, en dat misschien, misschien wat, op welk het scherp van de snede waarop gediscussieerd wordt. Andere partijen zitten misschien niet in het dilemma waar de Partij van de Arbeid zich in verkeert. Wat een heel lastig probleem is. Nou, sinds de jaren tachtig neemt de Partij van de Arbeid op, hè. dus discussiëren ze daar sinds de jaren tachtig ja. scherper dan weer andere partijen, ja. denk je? Ik ja. denk dat de, bij de Partij van de Arbeid staat al. Oh, kijk, uh, uh, er zijn twee kenmerken aan de Partij van de Arbeid. A, er uh, wordt daar intern wat meer gediscussieerd misschien dan bij andere partijen. En B, wij weten daar meer van af. Hè? Van de, wij zullen nooit horen hoe er binnen de VVD gediscussieerd wordt. Dat horen we ook wel. Zo. Weet je Kun je de tijden van Rita Verdonk nog herinneren. En wat er toen al het buiten kwam. Rita Verdonk en Mark Rutte die streden om het leiderschap. Dat was één groot lek, die VVD-fractie. Maar op dit moment, en de laatste drie jaar eigenlijk, zijn ze heel erg gedisciplineerd. Um, en dit is waar, het is, wat, wat was een beetje een breuk met de traditie dat het daar zo ver aan toe ging. Maar bij, bij veel partijen komt het voor. GroenLinks heeft, toch, heeft het deze zomer nog laten zien. Nou, daar dat, dat, dat, dat lijkt toch niet, nog niet eens op. Nou, wat er, dus, het is wel aardig om te zien wat er dan gebeurt aan reconstructie. Je ziet dus eerst... Je ziet, Telegraaf heeft dat gemunt op Samsung. Die als ze hem laten, kunnen laten tackelen... dan. Zullen Altijd ze nee, sinds kort hebben ze het gemunt dus, op ja, Samsung. Te, sinds als, het eind, als, begin van de zomer. Ja, als ze kunnen tackelen, dan zullen ze het niet laten. Vanaf dus begin de hebben, zomer. We hebben het begin natuurlijk met zijn scheiding. Nou, dat was al een aardig dingetje. Nee, hebben hebben ja, de Telegraaf dat heeft de NRC naar buiten gebracht. Dus ja, dat is maar, een heel ander verhaal. De NRC heeft het naar buiten uitgebracht. De Telegraaf, ik heb, uh, we hebben het hier toch op de, in de studio kunnen beluisteren. Heb jij daar ernstig tegen uitgevaard? hoe vervolgens de Telegraaf daarmee omging? Nee, o, dat met een, een suggestie Met een verhaal te vertellen wat gewoon niet waar was. Dat was jouw conclusie? Nee, dat ze de suggestie openlieten dat het om de, de, om de woordvoerverstanders nou, ging. Dat was. niet een met wie, maar dat van een affaire, En dat vond jij schandalig. Dat, dat, dat vond is, ik niet okay. netjes. Wacht ja, even jongens, en wat weer, zie je wacht nu? Even, stop, stop. Wat zie je Stop, stop. We hebben dat opgenomen, dat gesprek van de vorige keer. En dat kunnen we nu even terugluisteren. Heb je het gehoord? Ja, dat ja. zei je echt. Sorry. Nee, je, zei, je nee. hoorde het niet. Nee, ik hoorde het niet. Oké, okay. nee. nee, dan zal ik wel iets miszeggen. Ik ja, technisch gezien uh... Nee, maar goed, bye. Nee, maar en nu zie je dus, dat, wat heeft de Telegraaf nu gedaan met dat kadavers, het disciplineverhaal? Een verhaal wat op zich helemaal niet zo bijzonder is, zonder bronnen. Hè, dus er wordt een heel verhaal over wantoestanden binnen de bedrijf geen bron Ik het er nog eens over zeggen, het verhaal klopt gewoon. De, de bandjes zijn er, dat wist lang niet iedereen. Sterker nog, voor de meeste mensen was het nieuw dat er banden opnames werden gemaakt. Ja. Dat je daarna dat terug laat horen en mensen daarmee confronteert, dat geeft het gevoel van cadaverdiscipline. Dan zet de Telegraaf het hart aan. Maar de dingen die zij naar voren hebben gebracht, kloppen gewoon. Daarbij de, de is er is werk, daadwerkelijk gesproken over het. Controleren van de telefoons over het uh, lek, over uh, of fractieledig gesproken zouden hebben nou, met iemand over Zaventburen. Wat er gebeurd is, is, is wat er gebeurt. En dat is op zich wel aardig om te zien. Hè. Je ziet dat er binnen de Partij van de Arbeid een probleem is. Dat is ook geen, er zijn twee mensen opgestapt. Die, die zijn niet voor niks opgestapt. Er is een discussie. Dat weten we ook allemaal. Dat is begonnen met het, de strafbaarstelling van illegaliteit. Er zijn nog wat andere problemen. Uh, dat is bij sommige mensen zo erg geweest dat ze weg zijn gegaan. Omdat ze van Samson weinig ruimte krijgen. Want die hebben gezegd: wij gaan nu in de coalitie zitten. En daar hebben ook al vaak over gehad. Wij gaan geen ideologische conflicten uitveren. Wij gaan niet meer de partij uitdragen. Wij gaan ons netjes houden als een bereidwillige partner. Dus dat gaan wij doen. Dus er is geen ruimte meer voor andere geluiden. Oeh, nee. Nou, dat is de koers. Dat geeft problemen. Ja, er kijk, zijn twee kijk. mensen opgesteld. En wat doet vervolgens de telegraaf? Die opent de aanval. En wat is het resultaat? Nu zie je dat de gelederen zich weer sluiten. Dat is waar, dat is waar. Ja, ja. Maar dat, kijk, je wat je uh, wat wel relevant is in dit verband? Is dat de kwestie begonnen is uh, rond de zaak Dolmertow toen Teve dreigde met opstappen. Dat was de Russische asielzoeker... die oh, ja. uh, zelfmoord had gepleegd in de cel. Het een plek waar hij niet had hoort te zitten. Um, dat, uh, de PvdA-fractie, een groot deel van die fractie... vond dat de staatssecretaris van Justitie op moest stappen... om die ja. reden. Um, maar die zei... ja, als er één persoon van die fractie om mijn hoofd vraagt... dan ben ik weg, dan stap ik op. En voor Teve is het enorm belangrijk voor de VVD. Dus de VVD eiste van Samson... je moet hem in het zadel houden. En Samson heeft toen best... Vergaande belofte gedaan over die strafbaarstelling en legaliteit. Dat, dat ze ook ze proberen af te zwakken. En dat is voor, door een aantal fractieleden die daar enorm mee zaten, met die morele kwestie is dat, die hebben daar enorm aan vastgehouden... en vonden dat hij niet ver genoeg was gekomen ermee... terwijl hij zelf vindt dat hij het maximale heeft bereikt in die kwestie. Ja, maar de grap is dus dat je ziet berichtgeving over... Hè, dat er grote problemen zijn in de PVA-fractie... en het resultaat van die, van die berichtgeving dus dat is... Dat het, het mensen bij elkaar brengt. Dat het ja. mensen bij elkaar brengt. De eerste test staat al voor de deur, voor die PVA-fractie... de aanschaf van de JSF. Gaan ze daarmee instemmen, heren? Peter K. Ja, daar gaan ze mee instemmen, ja. Dat, dat is wel binnen afzien, maar de tijd gaat dat gebeuren. Er moet, nou ja, moet de beslissing zijn, dus ze moeten voor die tijd uh, uh, beslissing bekendmaken. Ze gaan ermee instemmen. En de vraag is eigenlijk alleen maar, Felix, hoe gaan ze ermee instemmen? Waarom gaan ze ermee instemmen? Omdat de VVD dat wil. Ja, ja dit is afgekaart en dit, is, uh, dit gaat ook gebeuren. En dat is ook het volgende probleem uh, voor die fractie. Want nu moeten ze nog een keer mee in een, in een, beslissing, een beslissing nemen over die JSF die ze niet willen. Maar ja, dat zal toch uh, moeten. En dat weten ze ook allemaal al. En dat zal ergens voor Prinsesdag waarschijnlijk ook bekend ja, En hoe gaan door. ze dat dan naar buiten brengen? Nou, wat je moet voorkomen... is dat de JSF de letters gaan staan voor je socialistische Vira. <lacht> het, is, het is een Vira. We weten allemaal, er wordt een apparaat... er wordt een ding aangeschaft. Wat gaat mislukken? Daar ga je recht op af. Dat wordt helemaal niks. Alle landen zijn er uitgestapt. Behalve Nederland. Die zegt, wij doen nog mee. Het is een vliegtuig. Het wordt niet gebouwd door Anseldo Breda. Maar het zit er een beetje tegenaan. Uh, het en zij zouden, de PVDA zou moeten zeggen, moet je luisteren, wij zien die aanschaf niet zitten. Dat staat ook in hun partijprogramma. We zijn daar niet zo gelukkig mee. We willen liever uitstel. Maar dit is een eis van de VVD. En wij hebben geen zin om de coalitie daarop te laten sneuvelen. Dat is het enige verhaal wat je moet vertellen. Want dan moet de VVD het verdedigen. Nou ja, ik denk dat dat ook het verhaal wordt eigenlijk. Dat het duidelijk wordt gezegd van oké, okay, dit is het... Goed uh, advies dus. Ja, en, en dat er bijgezegd zal worden, wat maakt het eigenlijk uit? Welk vliegtuig je aanschaft, want anders kopen we dat Zweedse vliegtuig. Maar Frans Timmermans bijvoorbeeld, die gaat het echt gelopen verdedigen. Die gaat zeggen dat het een goede keuze is. Nou, dat is wat je... Dat, dat is eigenlijk wat ik denk, het stomste wat ze kunnen doen... is dat, dat hebben ze al met de strafbaarheid, uh, strafbaarheid van illegaliteit een beetje gedaan... ze gaan dingen verdedigen die ze niet moeten verdedigen, die ook niet van hen zijn. En dat is het domste wat ze kunnen doen. En je zal zien dat Samson zo geneigd is om te laten zien... dat die coalitie een goede coalitie is. Dat hij niet durft te zeggen, dames en heren, niet mijn keuze, die van de VVD. Ik heb nog één punt wat ik graag aan orde zou willen stellen. Voor de zomer werd er nog toenaderingen gezocht... tot bijvoorbeeld D66 en GroenLinks door VVD en PvdA. Na de zomer is de deur dichtgedaan. Door wie het hardst? Nou, naar nou, ik nu verneem, is het toch vooral door de PvdA het, het hardst gedaan. En uh, dat zou wel passen in het beeld wat we nu van Samson hebben. Um, hij wil gewoon niet langer dat dit kabinet te boek staat... als een wankelmoedig kabinet dat voortdurend alle akkoorden moet afsluiten. Hij denkt, uh, we, we nemen nu beslissingen, we, we maken een overeenkomst... we hebben een, een plan voor de toekomst en voor dit, uh, voor dit jaar... en laat het in de Eerste Kamer er maar op aankomen... en CDA en D66 zullen hun verantwoordelijkheid wel inzien... en dit kabinet niet laten vallen op het moment dat we midden in de crisis zitten. En dat is waarschijnlijk een iets te harde koers. Bij de VVD zijn ze al wat meer geneigd om het Pechtold te praten... proberen ze erbij te betrekken... En uh, daar zijn er, die, die maken veel uh, meer toenadering tot, uh, tot de andere coalitiepartijen. Overigens niet tot het CDA, met Sybam, haarsma Buhm wordt helemaal niet gesproken. Daar moet Pechtold een beetje mee bemiddelen eigenlijk, zo zien ze dat. Peter K., politiek redacteur bij Paar Witteman... en Francisco van Jolen, eindredacteur van de opinie- en debatzaadjoep.nl. Graag tot volgende week, dan is er weer een Midweek Den Haag. Of woensdag, jullie zijn beschikbaar, hè? Ik denk het wel, maar dan moeten we straks even terugluisteren. We hebben alles getaped. <laughs> Gelukkig. Stars van hoeveel van ik, nummer, dat twee jaar oud is. En, het is een Belgische groep. Nou ja, groep is misschien een beetje te veel gezegd, want er is een zangeres En verder nog een bassist en een programmeur, Alex Callier. En een gitarist Raymond Geert. Not hooring. De Gids. FN. Op je gevoel aan een plan stappen en je afvragen wat die voor jou zou kunnen doen. Dat is een opdracht die je krijgt bij een kunstproject... in het Amstelpark in Amsterdam. Verslaggever Jellema, goedemorgen. Je bent er geweest. Ja, ja, je maakt daar je eigen geneesmiddel. Van de planten die je om je heen kan vinden. Je gaat het park in en dan mag je het plantjes plukken... waar je normaal gesproken vanaf moet blijven. Dan ga je naar de oranjerie, dat is zo'n kas... En uh, daarin kan je je eigen pilletjes, salfjes en druppeltjes maken. En dat ziet er prachtig uit. Het is als een soort klinisch laboratorium daar. Het heet de Medicijnfabriek. En dat is een project van kunstenaar Martijn Engelbrecht. En ik ontmoette hem samen met een paar bezoekers in zijn fabriekje. De Medicijnfabriek is eigenlijk een plek waar je je eigen medicijn kunt maken. Ja, dan moet je toch weten wat je mankeert. En of het goed voor je is wat je maakt. Want anders doe je maar wat. Ja, meestal zijn de mensen vrij bekend met wat ze ja, maken. Nou ja, althans wat ze ervan waarnemen. Ja. Dus we hebben op vrijdag en zaterdag doen we hier workshops. Vervolgens krijg je een, een cursus Intuïtief plantbenadering voor beginners. Intuïtief, dat klinkt wel heel wild. Ja. <laughs> ik bedoel, ja, komen we daar niet terecht in allerlei uh, toestanden? Nou ja, dat hangt ook een beetje van u zelf af. Maar de, uh, uh, Het is niet medisch veranderd, zou ik maar zeggen. Nou, onder leiding van een, een plantenexpert... Gaat u het park in en gaat u eigenlijk vanuit uw gevoel kijken uh, welke plant spreekt me aan. Maar hoe nou, weet je nou of die lichaam ook goed voor je is? Nou ja, uiteindelijk als je denkt van dit is de plant waar ik wat mee wil. Dan ga je overleggen met de plantexpert. expert. Die heeft, die, daar heb je ook eerder overlegd wat je mentale en fysieke gesteldheid ja, ja. is. En dan ga je ja, kijken. Dan, zij zij weten heel veel van de planten die hier groeien. En dat was gewoon een bezoeker met, uh, ja. met, met veel aandacht voor planten. Ja, je kan er gewoon naar binnen stappen. En dus veel vragen: nee. je had niet je moeder meegenomen? Ik had niet mijn moeder meegenomen. Nee, okay. nee, nee. nee, deze uh, mevrouw die wilde gewoon weer weten wat er allemaal met die planten uh, aan de hand is. Of je niet iets verkeerds plukt. Nou, daar zo nog even over. De plantendeskundige is erbij. Die kijkt of je wat hebt aan het blad of aan de bloem of aan de wortel. En je oogst het dan. En dan kun je er thee van maken, of pillen, of salfjes, of voetbaden, of druppels, dus nou ja, je eigen medicijn. En dat klinkt een beetje zweverig en soft, maar als je erover nadenkt, zit er wel iets in, want is het echt altijd beter om kunstmatige stoffen uit de farmaceutische industrie te gebruiken? Of kun je ook kiezen voor iets wat er uit de grond komt? En aan de andere kant kun je dan natuurlijk zeggen, ja, is het wel zo verstandig om zomaar wat uit die grond te trekken? Ja, Daar kan ook iets tussen zitten wat slecht voor je is. Ja, die vrouw was dus ook heel sceptisch en uh, die zat er ook naar te kijken. Ze zat precies met die vraag. Uh, ja, ik vraag me af of, of uh, wat je maakt dan inderdaad goed voor je is. Ja, wa waarom? Ja, omdat het dan niet medisch bekeken is. Ja, ja, ja. dus je bent bang dat... dat... Medisch wat verkeerd gaat. Ja, ja, ja, ja, dat... Dat, dat je te hoge dosis neemt en dat het dan gif is. Oh, ja, dat is vergelijk. Ja. Martijn, hoe doe je dat? Want het, het, het bestaat natuurlijk wel, de giftige dingen in, die uit de natuur komen. Ja, ik merk ook dat mensen er erg bang voor zijn, voor giftige dingen. Ja. Maar we hebben een plantexpert die echt gestudeerd heeft met wat, wat kunnen we eten van de plant op wat voor manier. Ja. Er uh, nou worden lang niet van alles dingen gemaakt die we kunnen eten. Ik bedoel, een voetenbad kan je je bij voorstellen dat het veel minder gevaarlijk is. Uh, maar... dat, dat komt niet intern, laten we het zo zeggen. Ja, precies. Maar mensen zijn er bang voor en eigenlijk helpt wat mensen ook een beetje om daar zich overheen te zetten, om toch de verbinding met de planten te zoeken. Dus u moet ofwel uw vertrouwen schenken aan iemand van de farmaceutische industrie, of u moet uw vertrouwen schenken aan een plantendeskundige. Ja, ja, ja, ja, ja ik begrijp het, ja. Ja, Het gaat Martijnen dus om dat uh, niemand je lijf zo goed kent als je het zelf kent. En je mag best wat meer vertrouwen op je eigen gevoel in plaats van dat van een externe persoon. Nou, bij het maken van je eigen medicijnen dringt zich dan ook de vergelijking met eten op als als je daar rondkijkt in deze medicijnenfabriek. Er staat een opstelling die een beetje het midden houdt tussen een laboratorium en een keuken. En je kan er de geprukte plantjes drogen, vermalen en in capsules verpakken, breiden, zogezegd. En dan is het inderdaad ineens gewoon een serieuze pil. Zoals we die kennen uit, uh, uit de apotheek. Ziet het er mooi uit? Ziet het nou ja, bijzonder dat, uit? ja je, je kan het op de website nu zien. Daar, daar uh, heb je gewoon die, die, die, hoe heet dat? Blisterverpakking? Zo heet dat toch? Met, die, uh, met dat zilverfolie op de achterkant. En is zo uh, uh, verpakt op die manier. Nou, Martijn heeft in zijn hele project daar dus heel goed over nagedacht. Over die vormgeving. Want het ziet er gewoon serieus uit. En over de wanden van die oranjerie zit op ooghoogte een groene band geplakt. Waarop de naam medicijnfabriek staat. Ja. En dat doet op een of andere manier meteen denken aan een apotheek. En daar heb je dan dat lab in, wat er ook heel steriel uitziet... door al dat licht en al dat glas wat daar is. En verder al die stellingen met potjes en busjes. Nou, en dan wordt het dus echt een farmaceutisch fabriekje. En al die pillendraaimethodes kun je daar echt zelf uitvoeren. Nou, dat past in mijn ogen een beetje in de trend van tegenwoordig... van zelfvoorziening en ecologie. En een beetje ook die weerstand tegen grote organisaties. Grote bedrijven in de farmaceutische industrie zijn er natuurlijk ook. En Martijn die zoekt meer naar de verbinding met de natuur... en met een meer natuurlijke benadering van het lichaam... en nou ja, wat er eventueel aan zou kunnen mankeren. En dat is bij hem een beetje ontstaan door een persoonlijke ervaring, vertelde hij mij. Hij heeft namelijk de ziekte van Lyme. Maar zijn huisarts die dacht eerst dat het hooikoorts of een andere allergie was. Ik merkte dat ik als een soort trial-and-error-machine werd gebruikt. En ik had aanvankelijk meer een beeld van de huisarts, de gezondheidszorg. Daar weten ze, als het niet goed met me gaat, weten ze daar wat ik dan moet doen. Maar daar kwam een beetje van een koude kermis thuis eigenlijk. Uiteindelijk heb ik een aantal bloedonderzoeken gedaan en kwam eruit dat ik de ziekte van lijm onder de leden heb. Toen dacht ik, oh fijn, nu weet ik wat ik heb, nu weet ik wat ik moet nemen. Maar toen bleek dat het toch wel behoorlijk ingewikkeld in elkaar zit. Dus ik had een jaar lang die bacterie al in mijn lijf zitten. En dat gaat er niet uit met een beetje antibiotica. Dus op dat moment ging ik ja, zo hard mogelijk op zoek naar alle mogelijkheden om die bacterie uit mijn lijf te krijgen. Ik ging er echt tegen vechten. Weer mm -hmm. echt een soort strijd, want ik wil zo snel mogelijk weer de oude zijn, de Martijn die ik was... voordat ik ja. die luim kreeg. Het ja, is dus heel hard proberen om die bacterie eruit te krijgen. Dat maar tj. het effect was dat hij zich eigenlijk steeds slechter ging voelen... door die, die strijd die hij aan het leveren was. Hij kreeg van zijn zus de tip om zich wat meer op te richten op wat hij dan wel kan... in plaats van wat hij niet kan. En dat heeft hij gedaan en dat zorgde voor ontspanning bij hemzelf. En daardoor voelde hij zich beter. Niet genezen, maar wel beter. Ja, en ik, ik maak nu een gebaar met gespannen vuisten, maar op het moment dat je in spanning zit, en dat is natuurlijk ook bekend stress, spanning, dat helpt meestal niet om je fysiek wel te voelen. En van daaruit ben ik eigenlijk op zoek gegaan naar mogelijkheden om tot een grotere ontspanning te komen. Uh, dat is voor mij zo, gaat het gewoon over lichaamsbewustzijn en gewoon meer ja, in mijn benen kunnen staan, mm -hmm. aarden, omdat het een beetje een... Uh, spirituele term te geven. Maar ook om te kijken, naar nou, wat kan zo'n ziekte of een ongeval nou brengen? Ja, wat kan je daarvan leren over je lichaam, over spanning en over je leefstijl? Nou, wat hij daarvan heeft geleerd, dat heeft hem dus geïnspireerd... tot de medicijnfabriek. Met Martijn gaat het nu trouwens goed. Hij voelt zich een stuk beter dan voorheen. Maar nog even terugkomend op, op, op je intuïtie en dan ja. op een plant afstappen... en dan meteen goed zitten voor een medicijn tegen je kwaal. Ja. Dat is toch onwaarschijnlijk? Ja, maar Martijn Engelbrecht die zegt dus nu uit ervaring te weten... dat mensen die bij hem op die workshop komen, dat toch echt lukt... Wat we merken in de workshops... is dat mensen heel vaak vanuit hun eigen intuïtie... precies bij een plant uitkomen... die ook iets goeds kan brengen voor de kwaal waar ze mee zijn gekomen. Dus dat het idee dat je een expert nodig hebt... of dat je heel veel boeken gelezen moet hebben... voordat je weet wat goed voor je is... ik denk dat we vanuit onze intuïtie heel vaak meer weten als wat we eigenlijk denken. Martijn Engelbrecht, hij is kunstenaar... die in het Amstelpark bij Amsterdam een expositie heeft... met de naam Medicijnfabriek. Botte Jellema weet er alles van. Wat ja. gebeurt er nog meer daar? Nou, je kan er op vrijdags en zaterdags meestal naartoe... om die workshops te volgen. Het is nog tot 22 september in het Amstelpark. Wat valt er te zien als u überhaupt de buis aanzet vandaag? Nou, een pittige binnenkomen vanmiddag al op Nederland 2. Durf te denken... Nederlandse filosofen brengen de waarden van de grote denkers... en filosofen als Michel Foucault onder de aandacht... tot welke belangrijke nieuwe inzichten leiden hun werk? Durf te denken om vijf over half vijf, op Nederland 2 dus. Debat op twee met Guylaine Plag gaat over de toptalenten in het onderwijs. begint om kwart over negen. En hebt u nog puff om elf uur, dan kunt u in Holland ook nog zien... hoe iemand het kan leven met de motorneuronziekte. Niel Plet schreef er een blog over en dat leidde tot een documentaire beelden van een 30-jarige jongeman. Eerst in de bloei van zijn leven en later onbewegelijk in een stoel aan beademingsapparatuur. De documentaire Zolang ik leef, om 11 uur dus op Nederland 3. Zometeen lunch.